van Steenbeke, luisterspel door Frans Kools, met Roger De Pape, Mieke Verheijden, Chris Dijkhoff, Jos Willekes, Leo Halterman, José Janssens en Gérard Spartelé. Techniek Gide van den Einde en Paul Aardberen. Regie Miel Gijssen. ...afwachting van uw antwoord, enzovoort, enzovoort. Heb je het? Jawel, meneer. Moet ik herhalen? Niet nodig. Moment, liefje. Uh, we moeten die verkabeling van Braschaat nog eens bekijken. Zeg aan Frank, uh, meneer Dries, dat hij hier komt. Het spijt me, meneer, dat gaat niet. Hoezo? Meneer Dries is nog niet op kantoor. Wat? We hebben ons allemaal al afgevraagd waar hij blijft. Niemand van ons kan zich herinneren dat hij ooit te laat gekomen is. Heb je haar laten opbellen? Onmiddellijk meneer. Geen antwoord. Eigen nodig. Ja? Meneer Dries? De directeur van de handel kan graag spreken. Dat is dringend. Wat nu weer? Laat binnenkomen. Liefje, als meneer Dries over een half uur nog niet hier is, ja binnen. Ah, morgen, mijn beste Walravers. Meneer Prentjes. Jij mag gaan, liefje. Juffrouw Stevens, die hier kan ik alleen de baas. Wat meneer Dries betreft. Oh ja, ja. Uh, probeer. Goed, meneer. En Walravers, wat voor nieuws heb jij zo vroeg in de morgen? Meneer Prins, uh, natuurlijk hebt u de kranten van hier gisteren, zaterdag gelezen. Geen sprake van, ik lees die rotzooi nooit. Behalve mijn eigen advertenties dan. Als u modern wil wonen, kom dan naar John Prins met uw dromen. En met je geld natuurlijk, maar dat staat er niet bij. Hmm. Ditmaal had u een uitzondering moeten maken. De krant had u iets kunnen leren. Mij? Dat moet ik nog zien. Meneer Prins. Drie maanden geleden hebt u bij ons een lening van 750.000 frank afgesloten. Als jij het zegt, zal het wel kloppen. Hm. Als waarborg hebt u ons een bundel aan toonder van de stad Bologna gegeven. Bologna, ja, Venetië, weet ik veel. Ja, het wel. was Bologna. Vorige week woensdag is er een overval gepleegd op een bank in Rome. Benevens een aanzienlijk geldbedrag zijn er ook aandelen gestolen. Onder andere van de stad Bologna. Mijn oren beginnen te tuiten. Hm. Zaterdag hebben de kranten de nummers van de verdwenen bonds gepubliceerd en het toeval... Nee. Het spijt me. Het zijn dezelfde nummers als die van de reeks die u bij ons gedeponeerd hebt. Wat betekent dat één van die twee bundels vals Wat is? betekent dat uw bundel valt Ja, durf je zeggen niet zonder bewijs. We hebben onmiddellijk, dat wil zeggen zaterdag namiddag, uw aandelen doen onderzoeken. Daaruit blijkt klaar en duidelijk... Niet mogelijk. Er is geen twijfel. Ja, maar beste Valravers... Kun jij nog achterhalen wie die aandelen bij jou gedeponeerd heeft? Dat is al gebeurd. Het was al gebeurd. Het was een van uw bedienden. Dries. Ja? Juffrouw Stevers. Jawel, meneer. Heb je al nieuws over uh, meneer Dries? Nog altijd geen antwoord, meneer. Natuurlijk. Ik weet niet of het verbandje duidelijk is mijn waarde, maar als je wil dat ik er een tekening bij maak... Ja, ik begrijp u niet. Jij komt me te vertellen dat Dries je een bundel vervalste aandelen gebracht heeft. Verleden zaterdag verschijnen die nummers in de kranten en de maandag daarop vindt Ries het niet nodig naar kantoor te komen. Let wel, voor het eerst in de 15 jaar dat hij hier werkt. Wat jij eruit opmaakt weet ik niet, maar als je het mij vraagt... met de politie van de zesde werk. Wat zegt u maar nou? Ja, kunt u niet wat duidelijk... Ja, is dat een grap, of... Verdomme. Beleefd zijn kan nooit geen kwaad, zijn. Dat verdwenen. Moe petit chérie. Doe maar alsjeblieft niet lachen. Ik barst van de tandpijn. Ja, sorry, inspecteur. Eh, over verdwijningen gesproken. Is er nog nieuws over die bankbediende? Hoe heet die ook weer... Bries. Eh... Ja. Uh, dat wordt met een minuut duidelijker. Oh ja? Om te beginnen heb ik met zijn baas gesproken. Bouwt u ook met John Prins, dan woont u voor uw hele leven safe. Maar duur. Zo stevig gelijk een rots, die zaak. Prins heeft die 750.000 direct aangezuiverd met de tegenwaarde van een bundel andere aandelen. Echt deze keer? Ho, ho. je hebt vandaag niet veel vertrouwen in de mensheid, inspecteur. Hij en Dries hebben de hele zaterdag bij Prins in Schoothof gewerkt aan een nieuw project. Bouw niet alleen mooi, maar vooral nuttig. Uh, geen details, feiten. <coughs> Ja. Uh, S'avonds zijn ze samen een stukje gaan eten. En om tien uur heeft Prins hem afgezet op de hoek van de Vreversrui, waar hij uh, zo gezegd woont. Zo gezegd? Wat betekent dat nu weer? Ah ja, dat weet u nog niet. Zijn huisbaasin heeft me alles van naaldje door draadje verteld. Hij betaalt er zijn huur. Hij komt er zijn post afhalen. Soms zit hij er een paar uur te werken. Dat wel. Maar waar hij ergens huist. Mm. daar was zij even curieus naar als ik. Spijt voor haar zal zij het nooit weten. Jij wel. Inspecteur. Noteer, liefje, verkabeling de linden, verkochte percelen 25, 26 en 27. Dat wil zeggen dat er nog overblijven. Vijf, nee, zes sloten. Dat klopt. Ik weet echt niet wat ik zonder jou zou beginnen. Tenminste, op kantoor, want in briefing... privé... Alsjeblieft, meneer. Spijt ik dat je geen gevoel voor humor hebt. De briefwisseling, meneer. Wilt u even tekenen? Omdat jij het vraagt, hm? Mevrouw waar is mijn... Ach, verdomme. Neemt u voor één keer de mijne? Dank je, ik had ze nog laten eens kijken. Ja, wanneer had ik ze nog? Meneer wat mevrouw u is vragen als u dat spreekt? Wie? niks te denken. Stuur maar door. Nog meer complicaties. Had jij er een idee van, liefje, dat meneer Dries getrouwd is? Pardon? Je hebt goed gehoord. Werner. Laat ons alleen, juffrouw Stevens. Kom erin in, mevrouw. Goeiemiddag, John. John? Wie geeft jou wat... Nee, is het waar of droom ik? Rosa Mardes. Je herkent me toch nog? Wie zou jou kunnen vergeten? De Roos van Een Roos wel, maar uitgebloemd. Geen sprake van. Je bent kwistiger met complimentjes dan vroeger. Vroeger was ik een melkmuil. Ken je zelf voordat je de anderen wil leren kennen? Zonder mensenkennis kom je nergens in de wereld. En jij bent er gekomen. Verder dan Frank. Wie is schuld is dat? Ik ben hier niet om over schuld te praten, John. Toen ik Frank terugvond, nu acht jaar geleden... De stiekemert. Dat heeft hij me nooit verteld. Hij kan zwijgen. Hij kropt het allemaal op. Alleen s'avonds in bed gebeurt het dat hij losbreekt en dan komt alles van vroeger naar boven. Jullie zijn altijd vrienden geweest en toch mag je niet. Wat je nu zegt. <laughs> ik geloof eerder dat hij je haat. En ik die dacht dat... John heeft me alles afgenomen, zegt hij. Ik heb hem werk gegeven, ik heb hem in vertrouwen genomen. Ja, zijn gevoelens van eigenwaarde. Kan iemand je iets afnemen dat je niet hebt? Alles, zegt hij. Ja, en ik dan? Ik heb niks. Geen vrouw, geen eigen thuis, alleen dit hier, Bouw met John Prince. Maar hij heeft jou, Rosa. Ja. Toen we zeventien waren, daar in Steenbeke, toen vochten we allebei voor jou. Niet met de vuisten. Onder duims. Maar op een dag, geen Rosa meer. Hoe is het verder gegaan? Met mijn man? Mm -hmm. Gelukkig moest gaan. Hij heeft mij in de steek gelaten en toen ben ik op de dool geraakt. Je raakt me ergens. Mag alsjeblieft geen medelijden. Op een dag liep ik Frank opnieuw tegen het lijf. Veel betekende het niet, maar het is tenminste iets. Eerst heb ik een wijs gemaakt dat mijn man gestorven was. Maar toen hij zelf niet over trouwen begon, heb ik niet meer aangedrongen. Het duurt zo lang het duurt, dacht ik. Maar nu hij weg is. Wettelijk gesproken is er dus geen mevrouw Dries. Nee. Niks dan een Rosa Martens, juist gelijk vroeger. Dat heb ik net zo graag. John, wat is er aan de hand met Frank? Ik wou dat ik het wist. De politie heeft het hele huis onder zich boven gehaald. En die oproep door de radio. Is het waar dat hij gestolen heeft? Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Hij werkt hier vijftien jaar. nauwgezet, betrouwbaar tot op de centiem. Ik... Ik begrijp het niet. Dat de politie ja, zegt. De politie zegt zoveel, zolang er geen bewijzen zijn. Maar is die dan. Ja. Als we dat wisten, Rosa. Als we dat wisten. Verleden zaterdag, Roosje. Mijn, mijn prins? John, heb je de krant al gezien? Hallo, met wie spreek ik? Ik ben het John, Frank Dries. Oh, wat nu al? Ach, ik ben nog niet wakker. Die bonds die ik naar de bank gebracht heb, die Bologna's. Waar heb je het over? Ze zijn vals. Ach, klets niet. De nummers staan in de krant. En dat schreef jij door de telefoon. Waar zijn je harses? Excuseer me John, ik weet niet waar mijn hoofd Gelijk gewoonlijk. Als je denkt dat je iets van belang te zeggen hebt, kom dan naar hier. Maar ik verbitter je, als je me voor de gek houdt. Ik denk er niet aan, John. Dat is je geraden. Moet ik direct komen? Dat zal het beste zijn, anders word je nog ziek van. En hou onderweg je mond, als je dat kunt tenminste. Natuurlijk, John. Heer, drink eens. Dank je, John. Je weet dat ik nooit. Tegen de angst. Gezondheid. Gezondheid. En nu klaar en duidelijk. Wat wil je? Dat heb ik al gezegd. Klaar en duidelijk. Ik laat me niks wijsmaken, John. Als die aandelen vals zijn, dan moet jij me niet vertellen dat je niet op de hoogte bent. Kijk eens aan. Je hebt die echte verleden jaar acht maanden lang in handen gehad. Al de tijd om ze te laten namaken. is op, Frankie. Hetzelfde kunnen ze van jou zeggen. Dat gelooft geen mens. Hm. Altijd even naïef. Als ze te kiezen hebben tussen de grote John Prince en een boekhoudertje, ...op wie valt dan het lot? Hm? Ik kan zwelen... Niet nodig. Akkoord, je hebt goed geraden. Die aandelen zijn vals. En ik wist het verdomd goed, vermits ik ze zelf heb laten bedriegen. Wat voor woorden durf jij gebruiken? Kom nu, Frankie. Wat denk je te doen? Je zult me niet geloven, John, maar op dit ogenblik heb ik mijn hele leven gewacht. Ik wist dat het eens zou komen en dat heeft me rechtgehouden. Al toen we kinderen waren. Wie ging er overal met de prijzen lopen? Jij. En ik verdiende ze. Hersens hebben wil nog niet zeggen dat je ze kunt gebruiken. Zwijg. Toen we misdienaar waren, wie maakte me toen zwart bij de pastoor? Jonge streken. In jouw ogen, ja. Wie deed me van college wegjagen voor iets dat hij zelf. Toegegeven, dat was niet fair. Maar dat heb ik al lang goed gemaakt. Ik heb je aan werk geholpen. Tegen welk loon? Het loon dat je waard bent. Ik zal je bewijzen wat ik waard ben. Als ik naar de politie ga. Doe maar. Ik heb geen medelijden, John, denk dat niet. Wie vraagt er om medelijden? Jij die zoveel waar bent, Frankie. Hoe dik was, heb jij die vijftien jaar al een onregelmatigheid geconstateerd? Well, uh... De eerste keer, hè? Twee jaar geleden, die Congolese aandelen... ...die waren net zo vals als die spullen uit Bologna. Oh, niet waar. En die bonds waar we domein van Bosveld mee betaald hebben. Nagemaakt. Nee. Allemaal trucjes. Waarom? Om hun zakken te vullen? Voor een vrouw die niet bestaat? Voor kinderen die ik niet heb? Ik koop en ik verkoop. Ik breek af en ik bouw. Waarvoor? Laat horen. Ik Weet je nog waar we huisden toen we klein waren, Frank? Daar in Steenbeke? Ga maar eens kijken. Het krot staat er nog altijd. Ik heb het nooit verkocht. Ik ga het met de grond gelijk kunnen maken en er een building opzetten. Residentie John Prince. Maar ik wou dat het bleef staan. Als voorbeeld. Als ik naar dat krot kijk, dan zeg ik bij mezelf... zoiets nooit meer. Voor niemand. Meen je dat? Zeg op, Frankie. Die Congolese aandelen. Waar hebben die voor gediend? Home voor ouder vandaag. En wat is er gegroeid uit het domein van Bosveld? Een modelarbeiderswijk. Leef gelukkig met John Prince. John. Ik neem je niks kwalijk, ouwe jongen. Je hebt met oogkleppen geleefd. Je zag alleen het verschil tussen jou en mij. We zijn van dezelfde plaats vertrokken allebei. En nu denk jij, waar staat hij en waar sta ik? Maar als je het van dichtbij bekijkt, je praat over politie. Wettelijk bekeken heb je gelijk. En Als je denkt dat het moet, ga dan. Ik, ik hou je niet tegen. Ik weet het niet meer. Hoeveel verdien je, Frankie? is de eerste keer dat je dat vraagt. 120. Ja, veel is niet. Maar voor het werk dat je doet... Ik ben zeker dat je bij niet een Niet te ander... rap. Bij een ander verwachten ze initiatief, ondernemingsgeest. En gelijk, ik je ken... Hm? Hoeveel denk je dat ik maak? Dat, dat durf ik niet te schatten. Groot gelijk, want het zou je lelijk tegenvallen. Elke frank die ik verdien, dat is een baksteen voor een nieuw gebouw. Kliniek, kinderhome, modelwoning in plaats van krot. Ik doe je een voorstel, Frankie, maar bij het niet erop. Het zou je kunnen berouwen. Die verdomde bologna's, dat is pech. Meer niet. Maar als het uitkomt... Het zal uitkomen, John. Geen te voor gehandicapte kinderen. Natuurlijk is er een uitweg, die is er altijd. Als jij je mond houdt... Dan zeggen we dat we bedrogen zijn. Er is geen enkel bewijs. Denk je? Als je akkoord gaat en je gaat akkoord... ...dan is het van vandaag af... ...prins en Dries. 50 fifty in alle zaken. John... Juich niet te vroeg, Frankie. Dat ziet eruit gelijk een groot pa, zei. Maar het zit niet vol met wat jij denkt. Meer geld toegegeven, maar ook wat anders. Nachten dat je geen oog dicht doet. Je geld die niet werkt gelijk moet moed of je hart dat te vroeg versleten is. In jouw plaats weet ik nog niet wat ik zou kiezen. Wel? Huh? Het klinkt allemaal goed, John. Eigenlijk te goed uit jouw mond. Ik vraag geen beschouwingen. Toen we klein waren, toen dacht ik altijd, hij lacht, maar wat zit er achter? Wat zit er achter, John? ...voor die arme kerel hier. Anders drinkt hij nooit, maar vandaag is het een grote dag voor hem. Als u meneer. Niet zo'n grote bek, John. Als meneer daar niet gewezen had wat voor wijn je moest nemen... Hij heeft nog gelijk ook. Ik ken er niks van. Maar ik kan betalen. Dat wel. Je geniet ervan, hè? Een geen klein beetje. Ik ken je, John. Ik durf wedden dat je er plezier in hebt... ...elke keer dat je iemand te pakken neemt met je trucjes. De nagel op de kop, Frankie. Maar van nu af is het gedaan. Als je mij in de zaak wil, dan stel ik de voorwaarden. Hola. Voor alles eerlijkheid. Wat dacht je anders? Nog een stukje vlees? Nee. Je hebt ongelijk. Kals, medaillon, Daar al van gehoord in de verversrui. Leid me niet af, John. Voordat ik ja zeg, moet je zweren dat je niks oneerlijks meer in het zicht hebt. Zweren? Dat is wat anders. Een goed begin. Sorry, Frank. Voor mijn compagnon mag ik niks geheim houden. Je... Je wilt toch niet zeggen dat de aandelen waar je dat tekort van die Bologna's mee wil aanzuiveren ook vervals... Wees gerust, die zijn echt. Maar ik moet toegeven... Ja, zeg het maar. Een voorzorg, Frankie. Alle aandelen die je koopt, laten kopiëren. Verschrikkelijk. Niet bang zijn. Die vervalsingen, gelijk hij zegt, die gebruik ik alleen als het hoog nodig is. Maar het is een hele geruststelling te weten dat ze zijn. Voor het geval Pas dat... Pas op, hè? John. Ik heb mijn woord nog niet gegeven. <laughs> dat weet ik, jongen. Daarom leg ik alles uit, nu het nog tijd is. Hier, drink uit. Nee, ik moet nadenken. Die Firenzes zijn dus echt. Maar ergens... Goed zo. Ergens? Ergens <laughs> heb je de imitaties klaar liggen. Voor het geval dat... Gedaan, John. Jouw wil is wet, Frankie. We moeten ze verbranden, direct. Ja, waarom zo haastig? Eet eerst je bord leeg. Geen hap door mijn keel, zolang ik niet zeker ben. De sleutel van de Safe John. Geef op. Wat nu weer? Ik wil er die bond zelf uithalen. Anders nee. ben je al wantrouwen, Frankie? Weet je nog, Frankie? Toen we kind waren... We waren altijd met ons drieën. Wij tweeën en Rosa. <laughs> je weet het nog. Dat doet me deugd. Ik haalde kattenkwaad uit... terwijl jij met je neus in de boeken zat. Nee. Op een dag zei je... John, dat hier moet je lezen. Klets niet, zei ik, boeken. Maar voor één keer liet ik me overhalen. De titel kennen niet meer. Naar de West. Wat een geheugen, na dertig jaar. Het ging over zeerovers en een schat. Er kwam een meisje in, weet ik veel hoe ze heette. Maar wij noemden haar Roos. De Roos van Steenbeek. Dat is het. We hadden een ijzeren koffertje gelijk in het boek. We maakten alle drie ons testament. Wij tweeën in het voordeel van Rosa. Want als wij in het avontuur bleven, dan... Toen sloten we broederschap. We prikten in onze armen en we tekenden het testament met bloed. Dan bonden we het vast met een lint en ieder van ons legde er een aandenken bij. Rosa en haarlok, Ik een Penemus. Ik een foto van mezelf. Zo scheel gelijk een otter. Ik Schaamde me dood, maar ik had niks anders. We deden het koffertje op slot en we begroeven het. Waar, Frankie? Nee. Ja, in de schuur van dat krot in Steenbeek Wat zeg je daar, mijn jongen? Kon jij denken dat die oude prins zo'n dwaaskop was? Dat hij dertig jaar later terugging om te zien of alles er nog was? Stond. Ik zie jouw hersen zal werken. Bravo, we beginnen elkaar te begrijpen. Wat we er vroeger in dat had niks te betekenen. Niet te onderschatten, John, de waarde van een herinnering. Wat koop je daarvoor? Maar wat er nu in zit. Ja, een goudmijn. Maar niet voor eerlijke sukkelaars, Frankie. Breng me niet in bekoring. Verbranden al wat erin zit: souvenirs en aandelen. Nee, goed. Als je maar geen spijt van krijgt, nooit. Hoe laat is het? Weet ik het. Obe, u, meneer hier wil weten hoe laat het is. Het is vijf voor tien, meneer. Bedankt. Al de tijd. Steenbeke is niet ver. Frankie. Jij wil toch niet dat we... Jij wil dat uit jouw mond horen. Ja, John, ik wil dat we naar Steenbeke gaan en dat koffertje opgraven. Nu direct. Na zondag? Jij denkt dat ik van ijzer ben? Je kent me nog niet. Als ik iets voor heb... Doordrijven, hè? Hou je portefeuille maar boven. Ik ga mijn kop onder de kraan steken en ik wil met een helder hoofd aan mijn nieuw leven beginnen. Tegen dat ik terugkom... Begrepen, meneer. De wagen zal klaarstaan. Op naar Steenbeek. Volhouden met graven, Frankie. Ja, jij hebt goed praten. Waarom steek je zelf geen handje toe? Mijn rug. Ach, altijd dezelfde. Een ander het vuil werk laten doen. Ah, koffertje. Wat heb ik gezegd? Vijf biertjes geduld en je eerlijkheid wordt beloond. Nee, John. Ik ben eraan begonnen om te zien hoe ver je zou gaan. Maar nu is het genoeg. De komedie is uit. Komedie? Je zei toch dat je die aandelen een maand geleden hier verborgen hebt? Dat is juist. Ik ben van steenbeken. Ik ken iets van grond. En ik zie, net zo goed als jij, dat er hier in jaren geen spade ingestoken is. Zo? Wat zit er achter, John? Dit, Frankie. Niet doen, John. Oeh, je graf is klaar, jongen. En zeg niet dat ik het gegraven heb. Spijt ik dat je er niet bij bent, Frankie. Alles is er. Het testament. Ik, Frank Bries. Voor het geval dat ik niet terugkom van deze gevaarlijke expeditie. Je hebt het geraden. De haarlok. Schoon kindroza maar. Grillig kan ze gebleven zijn. Eh, mijn pennemes. Jouw foto. Zo scheen gelijk een otter. Dertig jaar. Waar is de tijd? Ach, niet aan denken. Het koffertje het water in. En al de rest. Brand maar. Niet het minste spoorbarendse. Nog altijd slecht gehumeurd, inspecteur. Ja, mijn tanden. Bent u nog niet naar de tandarts geweest? Hmm, durf niet. Uh, wat vertellen ze over die drie's? Op kantoor. De stiptheid in persoon. Ja, je kent dat. Achter de helleboog. Iedereen denkt dat hij vrijgezel is, maar hij hokt met een straatmeid. En dat adres van hem? Mm. Daar is hij alleen als hij iets te doen heeft waar geen mens zijn neus in te steken heeft. En uh, die vrouw van hem? Rosa Martens. Ja. Een beetje verwijderd, maar nog altijd de moeite waard, inspecteur. Mm. Is het waar dat ze verhuisd is? Ja, dat wil ik geloven. Ze klimt. Pardon? Ah, ze stijgt in waarde, wil ik zeggen. Mm. Met Dries was de Oranjestraat, nu is de bal Met wie? Inspecteur, zoiets vraag je niet aan een dame. Maar de bliksem met je daar. Oh, oh. Wat barend uh, Zoek in het telefoonboek de dichtbij, wonende de tandarts op en maken een afspraak. Ik, ik, ik hou het niet meer van. Ja, het zal tijd worden. Och, en lach niet. Tegen dat ik terug ben, wil ik twee dingen hebben. Een foto van die drie, En zijn... de naam van de nieuwe minnaar. Begrepen, inspecteur. Ah, hier. Verhavert. Die wonen dichtbij. Een goeie, zegt mijn vrouw, maar... Uh... Wat maar. Een beul. Hmm. Hoe voel je je, Johnny? Hmm. Als een passa. <laughs> nog een kussen onder je voeten? Zeg eens, ik ben nog niet versleten. Nee? Geg <laughs> het leven. Vroeger zaten jullie met tweeën achter me aan, jij en Frank. Ik dacht, als ik de ene neem, dan kijkt de andere me niet meer aan. Toen kwam Vanny en ineens was het vraagstuk opgelost. O, je steenbeken? Allebei verdwenen, twintig jaar lang. Eerst kwam Frank terug. Kunnen we het niet over wat anders hebben? En waarom? Ik schaam me niet, John. Steenbeken is even goed als eerder. Daar gaat het niet om. Echt niet? Als je daar boven uit je beelding naar beneden kijkt, hoe zien wij er hier dan uit? Nooit op gelet. Ik wel. Ik heb er meer dan eens gestaan. Beneden dan. Hoe zou het zijn als ik op zijn deur ging kloppen, dacht ik. Maar zo gauw ik naar boven keek... De moed in de schoenen, zeker. Hmm. <laughs> ik had geen schrik moeten hebben, Johnny, want zoals je dan nu ligt... Pas op, hè. <laughs> geen verschil meer. John en Rosa, juist, lijkt vroeger... Waar denk je aan? Je hebt goede sigaren. Monsters. En je cognac is nog beter. Speciaal voor jou gekocht. En Frank zou zeggen. Zwijgen. Oh ja, Johnny, die agent is er weer geweest. Barentje. Die begint op mijn zenuwen te werken. Hmm, ik mag hem wel. Hij wou met al geweld weten wie dat appartement hier betaalt. Curieus. Ik heb hem wijs gemaakt dat ik een spaarpotje van Frank gevonden had. Hij slikte het als pap. Je bent slimmer dan ik dacht. Ja, hè? Je kon toch niet zeggen dat jij Franks erfenis overgenomen had? Erfenis? Wat is dat voor uitdrukking? Op een manier van spreken, Johnny. En toen begon hij weer over die foto. Huh? Heb je dat nog niet verteld? Nee. Daar zagen ze al heel de tijd over. Ze willen een foto van Frank om ze te laten afdrukken en overal te laten zien. Je vrouw, die meneer hier, kent u die niet? Madameke, dat gezicht, zegt u dat niks? Sukelaars. Kan ik het helpen dat Frank zich nooit wou laten fotograferen, omdat hij vroeger... Wat vroeger? Zo scheeuw, een otter. Dat schoot me er straks ineens te bidden. Ik heb maar één foto, zei ik, maar waar je die moet zoeken? Laag zo niet. In een schuur in steenbeken, vijf voet diep. Dus hemelsnaam, waar heb je het over? Weet je dat er niet meer schat? Dat koffertje dat we in de grond gestopt hebben. Dertig jaar geleden. Heilige goedheid. <laughs> die waren ze dacht natuurlijk dat je met zijn voeten speelde. <laughs> hij denkt niks. Hij keek of je die keul hoorde donderen, maar hij schreef het op. idiot. Dat koffertje ging er. De... <laughs> Oh Bob, ik steek erin. Dat zit daar al lang niet meer in de grond. Oh, oh nee, Tom. Eh, jaren geleden ben ik er eens geweest omdat ik dat krot wou afbreken. Eh, toen dacht ik eraan en heb ik het opgegraven. Oh en, en... had ik dat geweten, schat. Je weet het nu. Maar nu is het te laat. Die arme kerel is al onderweg naar Steenbeeken. Nee. Ik heb hem met hand en tand uitgelegd waar hij moest zijn. Midden in de nacht. En dan? Dat beetje graven zal een deugd doen. Wat? Maar... Mijn Wulpen. Hij heeft nu al meer buik dan jij. En op zijn leeftijd. Wat zei je, schat? Mijn Wulpen. Nu weet ik waar ik ze verloren heb.